City Dijkers met het NOS-journaal. Verschillende Arabische landen roepen op tot een vreedzame machtsoverdracht in Syrië. Vorige week viel daar het regime van president Assad. Diplomaten van onder meer Saoedi-Arabië, Egypte en Libanon... zitten momenteel samen met topdiplomaten van de VS en de EU... om de situatie in Syrië momenteel te bespreken. Voor die besprekingen zeiden de Arabische landen dat ze eerlijke verkiezingen willen... waarin alle stromingen in vertegenwoordigd zijn... De Amerikaanse buitenlandminister Blinken spreekt van een tijd van mogelijkheden in Syrië, al noemt hij de huidige situatie ook een uitdaging. In Den Haag is stilgestaan bij de slachtoffers van de explosies in Den Haag, vandaag precies een week geleden. In een kerk kwamen nabestaanden bij elkaar. Burgemeester van Zane was er ook bij. Bij de explosies vielen zes doden. Op Schiphol zijn 99 klimaatdemonstranten opgepakt... die achter de douane actie voerden tegen KLM. Ze hadden een bruine vloeistof op de grond gegoten. Dat moesten modderstromen in Valencia voorstellen na de overstromingen daar. En sommigen hadden zich ook vastgeketend aan bagagekarretjes. Buiten voor de ingang van Schiphol werd ook gedemonstreerd... daar is niemand opgepakt. Voor de kust van Gavdos, een eiland in de buurt van Kreta, zijn zeker vijf migranten verdrokken nadat hun houten schip was gekapseist. Volgens ooggetuigen zijn veel migranten nog vermist... en wordt er ook nog volop naar hen gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht... een Italiaans vergat en een marinevliegtuig ingezet. Tot nu toe zijn 39 mannen gered door vrachtschepen die in de buurt voeren. Ze zouden bijna allemaal uit Pakistan komen. Het weer bewolkt met zo nu en dan regen en het is 4 tot 8 graden momenteel. Vanavond en vannacht kan er ook nog hier en daar een bui vallen. Morgen verandert er weinig, het is dan opnieuw bewolkt met wat regen en 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar staat tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer een file van 7 kilometer. De vertraging is een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Ik heb van niemand zo gehouden.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 Dat is wat m'n hart ziet En je liet je kids achter M'n broertje en zusje in hart en gedachten. En oké, okay, het is hoe het is Je had zelfs een vrouw en je maat die je mist Want je bent niet meer hetzelfde Alleen jij kan jezelf nog helpen Klim maar die put Maak jezelf sterker, genoeg om voor te vechten Kijk eens naar je mensen Zij die je missen, zij die van je houden Lobby, je zoon, voor andere ouders En deze gaat uit naar hen die we missen Een moeder, een vader, een tante je een like ex, een kind die je niet meer mag zien Je broer, je beste vriend misschien Ja, deze gaat uit naar hem, die we Ik zal je nooit gedachten wisselen En elke dag doet het pijn Want het liefst wil ik bij je zijn En deze gaat uit jij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 Elke dag een druppel, druppel erbij Wanneer de MRO verloopt, zal ik bij je zijn ja, Jij bent niet uit het oog, Maar niet uit het hart. Kom op, elke, dag. elke dag Denk ik aan jou Aan hoe het was En voor het is Ja dat jij Bij je ging En dit gaat uit naar hen die we missen Een moeder, een vader, een tante of negie Een ex een kind die je niet meer mag zien Je broer, je beste vriend misschien Ja, deze gaat uit naar hem, die we wissen. Ik zal je nooit gedachten wissen En elke dag doet het pijn Want het liefst wil ik bij je zijn uh, Jij doet uh, uh, niet oh. meer uit mijn groen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 Kan je niet missen Door de wind Door de regen Dwars door alles heen Door de storm Als dit alles me tegen Door jou Ben ik nooit alleen ik Voel je naast me Als ik s'nachts op straat wil vergeten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 Als het alles wat tegen met jou. Het valt niet mee verliefd te zijn op iemand die.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 I'm I'm Let me have my Let me my this. my mind. Dansbouw. vandaag zonder hetzelfde weten, heb ik je hart wat pijn gedaan, je hebt het mij niet eens geweten, maar in je ogen blonk ik bij mij laat me eens horen, wat heb ik eigenlijk weer Maar weet die tranen uit je ogen, en kijk me niet zo droevig aan. Want je zien huilen, nee dat kan ik niet. Kom in mijn armen en vergeet je pijn. Je bent te mooi om zo bedroefd te zijn. Droog nu maar vloed die tranen van verdriet. Want je zien huilen kan ik niet. Ik loop altijd aan jou te denken. Dan zie ik steeds een blijde zin. Op je ellende dat hier vanavond voor me zit, alleen omdat ik je daar even een beetje ruw heb nou maar blijf daarom niet langer treuren. Je weet toch dat ik van je hou, want je zin. haar.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 Rooi nog wel in zachter Maar loom M'n duurtje dan voorbij Maar hoe ga jij naar weer om Wat heb ik keer gedaan Want ik ga alles Wat ik kon Nu vergeet ik mij aan waarom Jij bent kan je mij zomaar vergeten? En ben ik jou in een kwijt? Die kan je nu al laten weten? Jij krijgt van alles even spijt. Maar hoe ga jij? Ik heb het gedaan. Lal alles wat ik kon. Nu begint bij jou waarom jij bent, bent. Rit van ZFM. De wereld is zo donker om je heen. De nachten.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 Ben jij voor mij alleen, ik kan niet delen Blijf jij bij mij, ik moet het weten Ben jij voor mij alleen, ik wil niet delen Haal maar uit die twijfel Blijf jij bij mij of laat je mij alleen Hoe ik jou heb ontmoet dat was toch zo bijzonder Je bent een wonder Een wereldwonder Op het hoogste niveau De jij voor niets en niemand onder Je bent bijzonder Mijn wereldwonder Ik ben zo verliefd om jou Van blijf bij bij mij, of laat je mij alleen.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 in je leven een winkel hier een winkel daar, zo komt het... Hier een winkel daar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 ze zei echt dat ze mij wou Wil zij dan jou erbij? Je kan haar verlangen Maar ze hoort toch echt bij mij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 Ik doe geen oog meer dicht. Maar ik hoef niet na te denken waar het allemaal aan ligt. Want na een paar seconden toen ik jou daar zag staan. Ben ik elke nieuwe morgen met een grimlach opgezuimd. Jij en ik, als dat nog eens slaap kon zijn, dan zou het zelfs in de beter In al mijn dromen mee En op de mooiste plekjes Zag ik ons met z'n tweeën Kan aan iets anders denken Want elke dag en nacht Is het net of er op aarde Een engel is gebracht Jij en ik Als dat nog eens waar kon zijn Dan zouden het zelfs in de winter Ook nog zomer zijn Maar jij verdient de vrijheid en hoort niet in een kooi Maar kies je voor de liefde, denk dan aan wat ik zei Ik weet nog niet wanneer, maar op een dag We're hey.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 Gehaald, gevochten En uiteindelijk Toch kansloos Verloren Yeah. I didn't make mistakes so good Een reden Ik kan mijn machteloosheid Maar niet uiten En voor het eerst Heb ik heel stilletjes gebeden Maar het is voor niets geweest Nu is de stilte En in de nacht Kan ik de pijn soms niet verdragen want elk moment ben jij in mijn gedachten En elke dag heb ik nog zoveel vragen Jij bent gewoon de ware Mike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 Bij jou. Ik haal van jou. Uit mijn mond klinkt dit wat raar, maar daarom niet minder waar. Jij bent zo enig, zo apart. Blijf voor altijd mijn vrouw. Als waar ik je vragen wou, In zijn de woorden recht uit mijn huid. En al zijn ze wat banaal. Ze vertellen mijn verhaal.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 Jou. Ik hou van jou, leven lang, mijn leven lang, mijn leven lang. Of zijn dat alleen maar dromen? Samen voor altijd, ik hoop dat dat gebeurt. Samen naar het verdriet, dat nog voor ons zal.